بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونتوب اليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا من سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتدي وما يضل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله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 Geachte broeders en zusters in de islam, op deze gezegende nacht, gezegende avond van Ramadan, groet het jullie allemaal met de groet van de islam, de groet van Ahmad Zalna, waarvan in deze maand de poorten allemaal wijd open zijn de groet van de bewoners van het paradijs het was ook de groet geweest van de profeten voor Mohammed sallallahu alayhi wa sallam het was de groet geweest van Ibrahim alaih sallam het was de groet geweest van Musa alaih sallam het was ook de groet van Isa alaih sallam Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Broeders en sisters in de islam, mij is gevraagd om een lezing te houden met als titel, kennismaking met Allah subhanahu wa ta'ala. En als er een maand is, waarin wij dichter bij Allah subhanahu wa ta'ala kunnen komen dan is het wel deze maand als er een maand is waarbij wij beter met Allah subhanahu wa ta'ala kennis moeten maken dan is het wel in deze maand graag de broers en zusters in de islam de lezing van vandaag zal ik onderverdelen in bepaalde onderdelen ik zal het eerst hebben over de doel van het vasten. heel kort de doel daarvan is het krijgen van takwa. En hoe kunnen wij onze takwa, onze gastvrij, vermeerderen? Vervolgens zal ik aan jullie voorstellen Allah subhanahu wa ta'ala. En als basistekst zal ik gebruiken surah in iklaas. Een surah die jullie allemaal kennen. Vervolgens zal ik het hebben over wat zijn de gevolgen wanneer je met Allah subhanahu wa ta'ala kennis hebt gemaakt wanneer ik met Ahmad of Mustafa kennis heb gemaakt, wil ik hem meer bezoeken ga ik hem bellen ga ik hem vragen over waar hij zit en dergelijke, heeft hij een gevolg? wanneer ik straks aan jullie heb verteld wie Allah subhanahu wa ta'ala is ja, en wanneer je hebt kennis gemaakt met Allah subhanahu wa ta'ala wat is onze houding daarna geachte de en zusters in de islam de en zusters deze maand is een gezegende maand. En in deze maand gebeuren er bijzondere dingen die niet in alle andere maanden van het jaar aanwezig zijn. Natuurlijk een van de meest bijzondere van deze maand is dat Allah is voor ons het vasten verplicht heeft gemaakt. Kuti ba'alei siyam, Ay furi of siyam. Met andere woorden het vasten is voor ons in deze maand verplicht. Dat is heel bijzonder. En fachken is ook een bijzondere eiwadag aan de zes in de islam Als je kijkt naar andere eiwadag in de islam Bijvoorbeeld Bidden, het gebed Zie je dat je tijd moet maken En tijd moet offeren voor Allah subhanahu wa ta'ala Kijk je bijvoorbeeld naar zakat Dan zie je dat je daar geld moet offeren voor Allah subhanahu wa ta'ala Om je bezitting te reinigen Zakat betekent het reinigen van je bezitting En dus de andere eiwadag moet je iets weggeven maar bij het pasten is het juist iets anders ja pasten is een ander soort eibaga waarbij je juist moet onthouden van iets je moet je onthouden van het geluid is je onthouden van eten drinken seksuele gemeenschap en alles wat het pasten zou kunnen breken vanaf de kouding tot de zonsondergang dus zo zie je dat eigenlijk het pasten een ander soort aybada is. Daarom het pasten bij Allah subhanahu wa ta'ala een speciale betekenis en een speciale benoeming. Zo dat Allah subhanahu wa ta'ala bijvoorbeeld, zo staat de Profeet s-b'Annah bijvoorbeeld, dat degene die fiqhadiri ma'a sadaka geeft, kan van 10 tot 700 maal worden vermenigvuldigd. En degene die salatul jama'a gezamenlijk met de mensen doet, ja, krijgt 27 maal de, de beloning. Maar over het vasten zegt Allah niet hoeveel hij kan geven. Hij zegt waana Het vasten is voor mij, zegt Allah, en ik zal ervoor belonen. Dus Allah heeft de beloning van het vasten niet vastgesteld aan een getal. Dat wijst erop hoe belangrijk het is en hoe bijzonder het vasten voor de moslim is Khartouf en Zusters. Een andere bijzonderheid van de maand Ramadan is dat Allah, de daarin het pasten voor ons een rukken heeft gemaakt. Ja, Bunya -e islam, ala khams. islam al Islam bestaat uit vijf zuilen. En een van de vijf zuilen is het vasten tijdens de maand Ramadan. En een ander bijzonder iets, tijdens de maand Ramadan, zoals Rasul sallallahu alayhi wa heeft gezegd, de deuren van het paradijs worden wijf opengegooid en de deuren van de hel van de hel worden dichtgedaan en de duivels worden vastgeketend door Allah subhanahu wa ta'ala dat is een andere bijzonderheid een andere bijzonderheid in de maand Ramadan is dat daarin komt er een nacht voor die beter is dan Duizend maanden. De laïa til qadr. Inna de fi ki qadr. Voor waar? Waar hebben de Koran nedergezonden in? De macht van de qadr, die beter is dan duizend maanden. En een van de van de maand Ramadan is, dat Allah subhanahu wa ta'ala in de maand Ramadan de Koran heeft nedergezonden, krachtenbroers en zusters. En Koran en Ramadan en Koran en fakta zijn twee onlosmakelijke dingen met elkaar de Koran en het vasten van jou pleiten op de dag des oordeels ja een pleiter is iemand die een goed woord voor je zal doen bij de rechter stel iemand heeft een overtreding begaan hier en die moet voor de rechter verschijnen met wie ga je naar de rechter met een advocaat die voor je gaat pleiten en als je een beetje geld hebt, ga je Moskou of Span of een van die geweldige advocaten betalen om voor jou te pleiten. Om te zeggen van, oh rechter, hij was ontoerekeningsvatbaar. Of oh rechter, het was de eerste keer, hou rekening met hem. Maar Allah is begaan wat daar, en Rasulullah zal zeggen, het vasten zal voor jou pleiten. En de Koran zal voor jou pleiten. Want de Koran kan zeggen, O Oh Allah, hij neemt mij s'nachts te reciteren en hij heeft niet geslapen voor u mag ik dan voor hem pleiten en het vasten zal zeggen o oh Allah hij heeft al zijn verlangens al zijn ja, en zijn ego heeft hij onderdrukt voor u o oh Allah laat mij voor hem pleiten en dan zullen ze pleiten voor Allah zie daar als er een maand is voor zijn zusters om dichterbij te komen bij Allah, we gaan het halen dan is het deze maand. Als je na deze maand niet dichterbij komt bij Allah, we het halen, dan weet ik niet waarin, wanneer dat kan gebeuren. Dus nog maar. wat van de bijzonderheden van Ramadan die je allemaal kunnen plukken? Ja? Het vasten. Het is een roeken. Laila tulkadr zit erin. De Koran is nieuw gezonder. De deuren gezonde. de van het paradijs worden geopend en de deuren van de hel worden dichtgemaakt en de shahatun worden. Pas gebonden. En Rasul sallallahu alayhi wa sallam zegt ook: Man zama Ramadan, imanen, wachtisada, roepel alahu maata kaddaman muzande, wa maata akhar. Ook een andere bijzonderheid van de maand Ramadan. Degene die tijdens de maand Ramadan past, omwille, uit geloof, voor Allah subhanahu wa ta'ala, en hopende, ik titad op zijn belooning, Allah subhanahu wa ta'ala, zal hem. Of haar van al zijn of haar zonde vergeten. Met andere woorden ja, Ramadan is een grote wezen voor ons Waar wij Allah subhanahu wa ta'ala dankbaar voor moeten zijn Kijk om je heen Misschien zijn er mensen geweest vorig jaar die de Ramadan hadden meegemaakt En die dit jaar niet hadden meegemaakt Kijk om je heen ja? Misschien zijn er mensen die graag de Ramadan zouden willen meemaken, maar door omstandigheden het niet kunnen meemaken. Dus wij, dat zijn uitgekozen door Allah om tijdens deze maand te vasten En de Sahaba, de metgetallen van de Prophet sallallahu maar die waren gewoon om zes maanden voor Ramadan Allah te smeken. Oh Allah, laat me alsjeblieft Ramadan meemaken. Alles is maar voor dit keer. Wij kunnen Allah subhanahu wa ta'ala niet genoeg dankbaar zijn dat hij ons Ramadan heeft gegeven. graag de woord van zusters in de islam. En Ramadan kan je niet als een soort spirituele school die je elk jaar kan meemaken. Helaas, ja vele mensen die aan het eind van de maand deze school niet met les eh, kunnen afleggen. Ja, die, die niet zijn geslaagd voor de ramadan, maar alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala laat ramadan alles jaar terugkeren zodat de grote school altijd opnieuw zou kunnen doen ja, en het doel van ramadan is het krijgen van taqwa Allah subhanahu wa ta'ala zegt La Dat is niet eigenlijk alleen het doel van het vakten dat is eigenlijk ook het doel van ons leven vrouwens en zusters het doel van het leven is krijgen van takwa. En Allah subhanahu wa ta'ala heeft gezegd, Ja al O jullie die geloven, vrees Allah zoals hij gepreisd dient te worden. muslimoon. En sterf niet, tenzij je hebt onderworpen aan Allah subhanahu wa ta'ala. Muslimoon betekent, ja, moslims. En een moslim is iemand die heeft gegeven aan de aan de wil van Allah subhanahu wa ta'ala dus het krijgen van taqwa, godsvrees is een belangrijke doel van deze ramadan, zegt de de islam, en om taqwa en Allah subhanahu wa ta'ala te tonen zoals hij dat eigenlijk verdient dat kunnen wij eigenlijk niet want Allah kreeg, ja ayyuhalladina aman het taqoollaha, haqqati qati o jullie die geloven Vrees Allah Zoals hij geprezen moet worden Maar Prezen wij daadwerkelijk Allah zoals hij geprezen moet worden Dat gaat om de zusters in de islam Eigenlijk zal dat betekenen Wij moeten hem prezen Zoals hij geprezen moet worden Dat zou betekenen Dat wij Allah altijd Gehoorzaam moeten zijn en dat we nooit ongehoorzaam aan Allah subhanahu wa ta'ala moeten zijn. Dat betekent chagwa. Het zou betekenen, haqqa tuqatihi, dat wij Allah subhanahu wa ta'ala altijd zouden blijven gedenken. En nooit Allah subhanahu wa ta'ala zouden vergeten. Het zou betekenen, haqqa tuqatihi, echte chagwa zou betekenen, dat wij Allah subhanahu wa ta'ala altijd dankbaar zouden moeten zijn en nooit ondankbaar zouden zijn. En het zou betekenen, haqatu dat we Allah subhanahu wa ta'ala altijd een voor daarvoor zou moeten doen. Wie van ons kan zeggen dat ik dat altijd doe, zachter en zuster? Rasulullah sallallahu wa sallam vertelt over de doel van het bestaan van engelen, de malaikas. En hij zegt sallallahu alayhi wa sallam: er is geen handwende in de hemelen behalve dat er engelen zijn die de Allah subhanahu wa ta'ala doen die Allah subhanahu wa ta'ala prijzen en die de zieken aan Allah subhanahu wa ta'ala doet en die Allah subhanahu wa ta'ala eenmaal 24 uur, 40 dagen lang in de week het hele jaar door Allah blijft prijzen maar nou ik had toen zodanig geschapen broers en zusters dat ze enkel en alleen Allah subhanahu wa ta'ala ibadah voldoen en dat zullen ze altijd blijven doen tot de dag dat aan de horen zal worden geblazen om aan te gaan dat de dag des oordeels de Yamal qiyamah nadert en zie de reactie van de engelen de engelen ja, die doen niks aan de van ibadah en wanneer straks zal worden geblazen op de horen van Jamul qiyamah zullen ze zeggen O oh Allah, we hebben u niet aanbeelden zoals u dat verdient. Subhanallah. Subhanallah. De Engelen kunnen zeggen, we hebben u niet aanbeelden zoals u dat verdient. Als, broers en zusters, de Engelen, hun bestaan helemaal bestaat uit toewijding aan Allah. Ik voor Allah subhanahu wa ta'ala. Allah buigen en prijzen, et cetera. Vanaf het moment dat ze zijn geschapen, zijn met ons. Hoe dan wij, geachte mevrouw Sassis, in de islam. Vanaf het moment dat zij gecreëerd zijn, doen ze niks anders. En eigenlijk, die leven duizenden jaren. Duizenden en duizenden jaren. En de mens, hoe lang leeft de mens maximaal? 80 jaar. Met een beetje geluk misschien 90 jaar. Met een beetje geluk misschien 100 jaar. En van die 100 jaar, hoeveel zit je aan ibadah, de Niagada, geachte in de islam? Wij aanbidden Allah subhanahu wa ta'ala niet zoals hij eigenlijk aanbidden moet worden. Niet. Wij geven Allah de ittaqallah haqqa tukati, de taqwa zoals hij dat eigenlijk verdient. Eigenlijk geeft, hij dat niet werkelijk aan Allah subhanahu wa ta'ala. broeders en zusters van de islam, heeft de Profeet sallallahu alayhi wa sallam maar niet gezegd. Als niet geleerd, bijvoorbeeld, na de salaat, als we hebben gebeden, zeggen Assalamu alaikum, Assalamu alaikum. Wat is het eerste wat je zegt na de assalam? Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Of niet? Volgens de sunnah van de sallallahu alaikum, eerste wat je zegt na Assalamu alaikum, Assalamu alaikum, is Astaghfirullah. Heb je daar met een zonde begaan? Nee. Je hebt met ibadah gedaan. Waarom doe je dan de Astaghfirullah na een ibadah omdat we onze Aybada niet hebben verricht zoals het moet. Tijdens het gebed hebben we zitten nadenken over de wedstrijd die gisteren was gespeeld. Tijdens het gebed zitten we na te denken wat we morgen zullen eten. Tijdens het gebed zitten we na te denken over oh, toen ik het huis had, heb ik het licht niet uitgedaan. Tijdens het gebed denk je van alles en nog wat. En de profeel de van Allah ala wassallama zegt, bepaalde van mensen van mijn omlaat. Die gaan het gebed binnen en die krijgen 60%. Bepaalde krijgen 50%. Bepaalde krijgen 40%. En gaat zomaar door. Daarom. Ja, ayuhalladine, amen het Al jullie die geloven, vrees Allah. Zoals Hij dat werkelijk verdient. Dat kunnen wij eigenlijk niet, zachters en zusters. Heeft de profeet. als niet geleerd? In dua. Allahumma ayna la zikrikrik, wa sukrikar, wa O oh Allah Help mij In uw ibadah Help mij om in dankbaar te zijn Help mij om oh mij In mijn ibadah Chussen ihsan in mijn ibadah te kunnen krijgen Verder Een voorbeeld van de profeet Dawood alayhissalam Allah subhanahu wa ta'ala zegt Dat hij een dankbare dienaar was Adam Shakur en Dawud A.S. -e heeft ons keer gezegd, O oh Allah, hoe kan ik u dankbaar zijn als het feit dat de handeling van mijn dankbaarheid een gunst van u is waarvoor ik eigenlijk dankbaar zou moeten zijn? Allahu Dit moet ons doen nadenken, geachte zusters in de islam, over het doel van het leven. En we zitten nu in Ramadan in het begin, wij kunnen onszelf nog veranderen. Ja, ayyuha, al kutiba alaikum ossian, <tieden> kama kutiba al-aladina Opdat wij vrees voor Allah subhanahu wa ta'ala kunnen krijgen. Maar wie doen wij? Wij kunnen Allah niet aanbieden zoals hij eigenlijk aanbidden moet worden. Wij kunnen Allah subhanahu wa ta'ala met dankbaar zijn zoals hij eigenlijk dat verdient. Wij kunnen Allah subhanahu wa ta'ala niet lief hebben zoals hij eigenlijk dat verdient in al onze behandelingen schieten wij eigenlijk tekort graag toe we in de islam maar alhamdulillah er is hoop er is hoop voor degene die tenminste proberen om Allah subhanahu wa ta'ala te behagen om de rubah van Allah subhanahu wa ta'ala te krijgen en Allah subhanahu wa ta'ala het rahim baromhartig genadevol Allah is begonnen wat taal is raheem, dat met de weinige ibadde die wij doen, en met de weinige ibadde die wij zo snel doen, Allah toch nog kan van ons accepteren. Ja, ik zat eens ergens anders in een lezing te geven, en ik vroeg aan het publiek, als iemand bijvoorbeeld haast heeft, hoe snel kan zo'n persoon ze laten burger doen? Ik hoorde in de record drie minuten. Ja, misschien dat er als een beetje... Elke maand doet 7 minuten, 8 minuten. En als je alle tijd gebreken Bij elkaar van aftellen gaat, zusters, Hoeveel minuten heb je dan eigenlijk binnen de 24 uur aan Allah subhanahu wa taala gegeven? Heel weinig. En Allah subhanahu wa taala zegt: "Wanma kullatul wa ins in naam ya abdul And en ik heb de jinn en de mens geschapen, zelfs om deze aan te bieden." Ja, dus de weinige die wij doen, als het onder bepaalde voorwaarden gebeurt, zal Allah subhanahu wa ta'ala van ons accepteren. De eerste voorwaarde wil je dat Allah van ons accepteren, de moet ja? Elke ibada elke handeling die je verricht kan moet op de eerste plaats gebaseerd zijn op de juiste intentie voor Allah subhanahu wa ta'ala niet voor de voorzitter van de moskee niet voor de imam van de moskee niet voor je vader, niet voor je moeder maar zoals Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam heeft gezegd elke ibadah is innamal a'malibunniyat wa innamalikunnumri inmanawa voorwaar elke handeling zal worden beloond vanwege de intentie die je daarachter hebt Maak niet uit dat een grote handeling is of een kleine handeling is dus de eerste voorraad is de intentie. De tweede voorraad, gaat u zeggen, is dat het gebeurt volgens de sunnah van de Profeet Muhammad, zal Allah u aanraden. Want Allah zegt aan Allah, wanneer gaat hij naar kommers, hoe? Wanneer gaat hij naar kommers, en hoe? En wat de Profeet jullie gegeven heeft, neem het. En wat de Profeet van Allah al-Assalam heeft gedaan, is verboden, ja, haal hem daarvan af. Dus, wij kunnen niet met engelen. 1 wat 24 in uur de geïndaïda doen, ja? Maar met de weinige die wij doen. Als de mia juist is. Als het volgens de, de silla van de rasool sallallahu is. Dan is dat insha'Allah genoeg. Dat Allah subhanahu wa ta'ala van ons zal accepteren. Broers zusters. De eerste les die wij moeten leren tijdens de maand Ramadan is dat wij onze takwa voor Allah subhanahu wa ta'ala moeten vernederen een vraag die ik vader hoor is hoe kan ik mijn taqwa nou vernederen nu voelen wij dat we in de maand Ramadan zijn en we voelen ook dat onze ons de iman moet toenemen maar de vraag is hoe nee. we komen naar de moskee we gaan de, de, de taraweer Bubbel, wij af en dergelijke, maar hoe kunnen wij onze takwa voor allowance, we gaan naar nou wat te halen, vermeerderen? En veel mensen die dat niet weten, en veel mensen die dat ook aan zichzelf afvragen, gaf ik een zus in de En dan kun je natuurlijk een heleboel wegen, het reciteren van de Koran, door te vasten, de maand Ramadan, dat is een grote factor om je taqwa te vermeerderen. Maar het zou. We willen jullie een advies geven hoe wij in de maand Ramadan onze taqwa voor Allah subhanahu wa ta'ala kunnen vermeerderen. Ja? En methode als wij die toepassen, ja? zoals ook de salat en salat degenen voor ons die dat hebben gedaan, en zoals ook de ulema's voor ons hebben gedaan, als wij die methode toepassen, dat is dus, ik garandeer jullie dat aan het eind van Ramadan jullie taqwa insha'Allah is vermeerderd. Dat is ook de manier hoe de profeet Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam zichzelf, wa ja, zichzelf aan Allah is verbonden. Ja? En dat is, je moet een speciale plaats hebben en een speciale tijd hebben in je huis, waar je je terugtrekt enkel en alleen voor Allah begaan wa je hebt een speciaal hoekje in je huis gemaakt Speciale speciaal hoek speciaal waar je alwoudt aan aandacht, waar je, je terugtrekt als je dat alleen maar 10 minuten per dag doet het maakt niet dat het morgen is, of middag is of s avond is, en dat helemaal van jou af hoe ja? jij dat gaat invullen. Ja? als je een speciale plek hebt want dat is ook wat de Onama's hebben gedaan, ze hebben altijd elke dag alles er maar weinig, 10 minuten, 20 minuten. Als je kan meer, hoe meer, hoe beter natuurlijk. Dat je eventjes terugtrekt. Want Rasul sallallahu alaihi wa Voordat hij profeet was. Heeft zich teruggetrokken in de grot. Soms weken lang, soms maandenlang. En het enige. Wat wij moeten doen. Hoe weinig ook. Om als dagelijks eventjes terug te, te trekken. Ja. Om onze takwa daardoor te vermeerderen. En wat doe je dan in die periode, in die 10 minuten of 20 minuten? Nou, op de eerste plaats, praat je tegen Allah subhanahu wa ta'ala. Je hebt berouw en tijd voor alle wonder die je hebt begaan. Doe het samen in die 10 minuten. Ja? Ga extra gebeden doen, extra korefa voor Allah wa in die 10 minuten per dag. Ga zikker doen voor Allah b'Anna wa ta'ala. aan hoe machtig hij is. Hoe groot hij is en ziet Aan de schatting alleen maar Is het genoeg om te zien Dat we eigenlijk moeten geloven Ook moeten denken over je leven Hoe je leven aan jou voorbij gaat Hoeveel aan nutteloze zaken je zelf bezighoudt Ja En natuurlijk Heel erg belangrijk Aan de zusters is Belangrijk is Zoals Rasul sallallahu alaihi wa sallam Niet de kwantiteit Maar de Kwaliteit. Belangrijk is niet hoeveel je het doet. Maar belangrijk is hoe je het doet. En dat je het continu doet. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallam Khairul ad wawru hawa in qalla. De beste daden zijn de daden die altijd en continu worden gedaan. Al is het maar heel erg weinig. En dit is een van de manieren gaat om zijn succes in de islam in de maand ramadan. Om onze taqwa voor Allah subhanahu wa ta'ala. Vermeerderen. Dus belangrijk is continuïteit, belangrijk is consistentie, belangrijk is dat je het terug opgetrokken en belangrijk is dat je eventjes niet laat storen gedurende een beetje 10 minuten. Of 20 minuten, al gaan we maar door. en zusters, dus, dus. Ramadan en gebed. Zijn ook twee onlosmakelijke dingen met elkaar De bedoeling van de Ramadan is ook dat je dichter bij Allah subhanahu wa ta'ala komt En Allah subhanahu wa ta'ala Vertelt over zichzelf van kat tot kat in de hele Koran De hele Koran met beschrijvingen over Allah subhanahu wa ta'ala Met de bedoeling dat onze e daar daardoor kan toenemen. Deze maakt is de kans om tenis te maken met Allah subhanahu wa ta'ala om jouw iman op te vijzeren. Want Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Qur'an Innamal mu'minoon alledhina iza zukirallahu wajilat kulamuhum wa iza tuliat alaihim ayatuhum zaadat hum imana. Verwaar de gelovigen zijn de wanneer wa horen Allah. En de harten van Allah, wat jullie dat gaan hun harten fudderen. Krijgen ze meer takwa? Gaan ze Allah meer treden? Gaan ze Allah meer naar pleiden? Wa ida tun yat allahim aya tuhu, zadat hun imena. En hun iman gaan daardoor toenemen. Zo zie je, gaat en zusters, dat wanneer we Allah ons begannen wat daar benaderen, dat dat in elk geval een effect moet hebben in onze harten. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zegt dat iman, geloof, die bestaat uit 17 en nog meer onderdelen. Hoogste telling van geloof is de shahada. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna la muhammad rasulullah. Hoogste vorm is, ik getuig dat dit en niemand is die het recht heeft om aanbezen te worden behalve Allah. En ik getuig dat Mohammed zijn profeet en zijn dienaar is. En de laagste vorm van Iman is Imatul Azar tariq Is verwijderen van de straat. Zo zie je. Dus de eerste en de beste en de hoogste vorm van Iman is natuurlijk shahada En dat is ook de sleutel van de islam. En Allah subhanahu wa ta'ala zegt ook. In de Koran zijn er meer dan 99 namen van Allah subhanahu wa ta'ala. Die wij kunnen gebruiken om hen mee aan te roepen. Ja, Allah subhanahu wa ta'ala zegt bijvoorbeeld. Zwaanillahi al asma'u al khusna. Gad'u hu En dan Allah ben horen de meest namen. De meest perfecte namen Wat moet u dan doen met die namen? Fadu'awnuhu biha Wa asvaar Allah subhanahu wa ta'ala zeggen hiermee Ik heb zulke mooie namen Al-Rahman, Al-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Salam, Al-Mu'min, al Al-Aziz al All de 99 mooie namen van Allah subhanahu Die hebben entomst die gaf te brengassen in de islam Het is niet voor Dat Allah zulke mooie namen heeft en in een alle haditha over de 99 namen. In mijn in is Atan wat is Onaisman. La, la, la, Man afschaat de jannah Degene die deze namen kent, zal de jannah binnentreden. Soms ga bij naar size en dan zit het op de muur, mooi, maar de 99 namen van Allah subhanahu de ta'ala Maar jammer genoeg wordt het alleen maar gebruikt als decoratie. Ooit gekocht bij de zwarte markt. Of ooit gehad van papa of mama die ooit van de hart is gekomen. Maar het is mooi. Het past nooit bij je interieur. Het is niks anders dan de collectie. Maar. Ken je al deze namen. En gebruik je elke naam van Allah. Subhanahu wa ta'ala. Om je dua mee te doen. Dan heb je eigenlijk je doel bereikt. En een van de doelen van de Koran. Is that Allah subhanahu wa ta'ala over zichzelf vertelt the whole Quran the missy of all the prophets is um, over Allah subhanahu wa ta'ala to te tell him and that was also the missy of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam when the prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam in was he in Fakba for the Mushrikoon for the Politeisten and in Mecca in the Jamiliya was het zo dat mensen politieisten waren, musrikoon, rondom de kaaba had meer dan 360 goden, elke dag had ze één god, voor elke dag, ja van verschillende stammen, van heel Arabië, was er één god rondom de kaaba, Eén salam, één door rondom de kaaba, eentje voor maandag, eentje voor dinsdag, eentje voor woensdag, voor elke dag hadden ze wel eentje, eentje voor op eentje voor, voor de oorlog, eentje voor alle en wat, en toen Muhammed sallallahu Qallallahu wa sallam kwam, om de tachid, om het tachid, en te tachid, en de mensen van de verbaasd, want ze waren allemaal de om te te hebben. en de tachid, ja? en de en de tachid, en eens een en de tachid, en de Rasulullah en en en Mohammed Jij vertelt steeds over de rof van jou Over de ila van jou Jij vertelt steeds over diegene Die je aandert Die voor jou Wij allemaal met je aandacht. Wat is dat nou voor een rof Wat is dat nou voor een ila Van welke materie Is jouw jou God gemaakt oh anderen? Want het was zo ja, Als jij in de Jahiliya Een goede God hebt Was hij tenminste van God gemaakt ja, Of, of op bepaalde materie van goud of van water als jouw goud dat werkt niet eens wat hij aanzien hoe meer hij bloot en blinkt yeah? hoe beter het was dus daarom ging het aan Mohammed en versterken Mohammed oh Mohammed niet is jouw rat is het van goud, is het God, van hout van zilver, van Van gelukkig materiaal is nou oogelijk opgebouwd hoe sterk is jouw rat hoe machtig is jouw kan wij op meenemen als je op reis gaat? Want ze hadden ook goden die ze meenamen op reis. Zo was het. Dat in de jaren in de Dat ze verschillende goden hadden. Yeah? Dus wat is dat nou voor een god? Wij hebben goden van aanzien, zeggen ze tegen Muhammad wa sallam. Kunnen we Allah daarover wordt gevraagd, was hij stil. Want hij heeft zijn rap ook natuurlijk nog nooit gezien. De enige manier hoe hij met zijn rap in contact was. Was met Jibril Alay salam. Hij bleef stil En hij kon een antwoord geven. En hij zei. Sallallahu alayhi wa sallam. Ik wacht op de richt. Van hem. waarover jullie vragen. Hij zal vertellen wie, jullie, wie hij is. En toen. Heeft Allah Subhanahu wa de volgende soer geopenbaard via Jibril alayhi Waarin Allah zegt: Zeg, O Muhammad, zeg aan de politiërs, zeg aan hen wie ik ben. Zeg, Hij is Allah, Hij is één. Allah is van Hij is erg. Hij is alleenstaand, Hij is totaal onafhankelijk. Hij baart niet, Hij krijgt geen kinderen. Nog is God een kind van iemand anders. Waarom je En niet en niemand is, is gelijk in welk opzet dan ook aan Allah subhanahu wa ta'ala. Een hele korte soera, maar een hele belangrijke sura, ghaat de me Deze in een sleutelpositie binnen de islam, ghaat de me deze sura vertelt het over halal en haram vertelt het over sharia vertelt het over salat en zakat het vertelt enkel en alleen over Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala staat te voor aan ons in deze sura. en daarom is deze sura een belangrijke positie binnen de islam deze sura is gelijk aan een derde deel van de koran zegt sallallahu alayhi wa sallam. We is een soort van Quran. En het gaat enkel en alleen over Allah. Subhanahu Wa Ta'ala geweldigste van de Quran, dames en Wat is de ayah? Aya is de heilige waard. en is de heilige waard. Allah Ayatul de heilige waard. Allah de Aya. Allah al Allah is de la waard. wa Allah dit is de geweldigste aai in de Koran En deze aai gaat niet over halal Het gaat niet over haram Het gaat niet over hajj Het gaat niet over salat Over wie gaat deze aai? Allah Het gaat over Allah Zo zie je bepaalde ayas En bepaalde suras Die over Allah gaat Zijn de geweldigste soeren en de geweldigste aaiers Niet dat ik zeg dat de andere ayas waardeloos zijn Natuurlijk niet De andere ayas zijn ook belangrijk maar ayah betreffende tawhid, betreffende monotheïsme, betreffende Allah subhanahu wa ta'ala, heeft de grootste waarde van allemaal. We gaan nu eerst even kijken naar deze surah van Ikhlaas. Allah zegt, Allah huwa Allahu Allah begint met zichzelf. Hij is één. Hij is niet uit de 360 goden van de Kaaba. Hij leidt niet op al die andere goden die je daar hebt. Hij is één. Allah is Samad Wat betekent Samad? Samad betekent de, de tweede mededeling ja? Dus de eerste mededeling is Allah Die redt een aanval op de shirk Ja, akhad is het tegenover gezellig van shirk En de tweede mededeling is Allah is Samad Hij is zichzelf Zeldien Samad betekent ja? Allah Heeft eigenlijk Die de aandelen niet nodig ja? Al van de wij al van de hele wereld Van de eerste mens Van de laatste mens Alle mannen en alle vrouwen Allemaal de, de geweldigste De vreemdste Moet pakken zijn Gaat prinsen van allemaal Dan valt dat niet eens een grammetje En de koel in van Allah Subh'ana wa ta'ala toe toevoegen Dat betekent Allah is Hij is totaal onafhankelijk van jullie En van ons allemaal en altijd de hele wereld van begin tot eind, alle mannen en alle vrouwen van de djinn, van de shayyateen, allemaal dat ze de grootste muzimoon de grootste uh, uh, moesrikonen de grootste uh, uh, gewelddadigers, zijn, misdanigers, allemaal als het zinat en allemaal kad het shirk doen, dan nog zal dat niet één grammetje in de koninkrijk van Allah subhanahu wa ta'ala kunnen verwijderen. Dat betekent Allah Samat. Hij is totaal onafhankelijk. Ja? Allah is zichzelf voldoende. Allah is samad. Het is niet dat al die, die 360 goden. Want die, die goden, want Samad betekent ook dat hij eeuwig is. Hij is eeuwig. Hij is altijd al bestaan en hij zal altijd bestaan. Maar als je zou kijken naar Allah, Uzzah, die goden van de Kaaba, erfaal die goden er niet. Daarna komen mensen bij elkaar, gaan ze geld bij elkaar verzamelen en dan gaan ze smelten en maken ze het tot een god. En daarna is die god er. En in tijden van economische recessie en economische achteruitgang gaan ze hun god smelten en die goud weer verkopen. Hun eigen grond gaan ze verkopen. Maar Allah subhanahu wa taala is as-samad. Allah is samad. Hij is eeuwig. Dat is niet het geval met Allah subhanahu wa taala. En om tegen te heb jullie 360 goden. Ja, dus de eerste mededeling is Allah De tweede mededeling is Allah ja? is hij heeft altijd aan bestaan. Hij heeft geen enkele bron buiten zichzelf nodig om, om te kunnen bestaan. Ja, dus bovendien dus, is dus, dus, Allah is sommat betekent hij is zichzelf genoeg. Hij is eeuwig voortdurend ja, Alles in men al haar van, waarder wajur Rabbik, deze dunya zal verdwijnen, zal ook ons ophouden met bestaan, en er is maar één ding dat overeind zal blijven, en dat is Allah subhanahu wa taala. Het betekent Allah is Wat is de derde leden? Lailahul Allah is het, het kind van een ander God. Allah heeft ook geen kinderen. Met andere woorden, Allah subhanahu wa ta'ala heeft geen arabgenamen nodig. En Allah subhanahu wa ta'ala heeft een erfgenomen van iemand anders. Want in de Janinië heb je ook zo die 360 goden rondom de Kaaba, je hebt mannelijke goden en vrouwelijke goden. En wanneer een mannelijke God een vrouwelijke God ziet, worden ze verliefd. Dan gaan ze kinderen maken. Dan gaan we die paarlijke mannelijke goden en vrouwelijke goden, goden ook kinderen. En deze koudelijke kinderen die gaan dan erven van de vader en de moeders. En daarom was ook het antwoord van Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Ja, mijn God, oh Mohammed, zegt jouw God is niet zoals Gode. die goden. Die heeft geen kinderen zoals die goden. Dus zie je daar dat Allah subhanahu wa ta'ala geeft een passend antwoord aan de mensen in de jahiliën. Hoe zij Allah subhanahu wa ta'ala zich moeten voorstellen graag de ja, en wat is de vierde mededeling? yakullahu ahad. En niets en niemand is hen in enig opzicht gelijk. Niemand lijkt op hen. En tegenstelling tot die honderden goden die ze daar hebben, ja, soms twee identieke goden. Ja? Maar Allah is uniek Hoe jij je Allah ook voorstelt, Allah is mooier dan dat. Yalith, walem uled, walem yalith, walem ahad. En Allah Zegt bijvoorbeeld ook in een andere aard is. Lang janit, dat kan hij was samoer al-Basir. Niks en niemand is hem in Op zich gelijk en hij is de Alhorende en hij is de alziende, gasten zijn zusters. Zie daar. Hoe Allah in enkele woorden aan zich, zichzelf aan ons voorgesteld en hoe belangrijk de deze sura voor ons is ja dus zo zie je we hebben nu kennis gemaakt met Allah subhanahu wa ta'ala wat is daar nu het gevolg daarvan ja ik heb al gezegd wanneer ik kennis heb gemaakt met Ahmad of Mustafa of Isa ja, kan er twee dingen gebeuren of het mag hem niet of het mag hem wel ja, als ik hem niet mag, Of ik mag dan ga ik hem bezoeken. Wil ik echt dicht bij hem komen, wil ik graag met hem zijn. nu Allah is waṭalawt en ook de poeche staat van de in moet dat natuurlijk ook gevolgen in ons hebben. want waarom vertelt Allah wa onze iman, ons geloof? In hen zullen toenemen En wanneer onze imam in Allah al Is toegenomen Met name in deze maand Ramadan Moet onze liefde Voor Allah Toenemen Moet onze vreemd Voor Allah Toenemen Moet onze houd Voor Allah Toenemen Moet ons vertrouwen onze Voor Allah Toenemen Het als gevolg Dat wanneer wij hem aanbieden Dan voel je de halawa Til iman dan voel je de zoetheid van het geloof. Graag de en soestjes in de islam. Broers en soestjes. Het doel van de naam van Allah. Is dus. Allah daarmee aanroepen. En. Als laatste wil ik. Dat misschien met enkele voorbeelden aanhalen. Elke naam van Allah. vereist een bepaalde houding. Wanneer je de Koran leest. En je ziet een bepaalde naam van Allah, moet je even te stoppen. Je leest bijvoorbeeld een keer, hij is al ghalik Je leest een keer, hij is Arab. Je leest een keer, een keer, Aziz, al aziz ja, Wat is het gevolg daarvan wanneer je ziet dat Allah al deze eigenschappen heeft? Het gevolg daarvan is dat je nederig wordt. Dat wanneer je hoog moet hebben, dat je hoog moet als het ware. Als zout en water gaat oplossen. Want er is iemand altijd die machtiger is dan jou. Men Komen koning en ook. Koning der Je zult zien. Als je dat leest. Heeft dat een gevolg in jouw gedrag. Dat je een goede muslim wordt. Een nederige muslim wordt. En dat je geen muslim wordt die moet akadder. Die goed is. Want Allah is hoger dan jou. En andere keer leest hij de Koran. En de korf. Kijken dat Allah van maat is. Je kunt dat Allah een schoonste en de mooiste is die er bestaat. Wat is het gevolg daarvan wanneer je dat leest over Allah wa Het gevolg daarvan is dat je meer naar Allah kan verlangen. Mensen houden van mooie dingen. Wanneer je een mooie auto zien, wil je die graag hebben. Een mooie huis, wil je die graag hebben. En noem maar op. Maar is er iets mooier dan Allah? Nee. Met andere woorden, wanneer je de Koran leest, en je leest deze mooie sifat Deze mooie attributen van Allah subhanahu wa ta'ala Met zo verlangen voor Allah subhanahu wa ta'ala is toenemen Gatom zijn soosjes in de islam Een andere keer lees je Hij is al-Rahman Hij is Qadil al-Tawah Hij is al-Gafoor ja, Hij is de barmhartige Hij is degene die de Tawah accepteert van zijn dien ja. Hij is Ar-Rahim wat is het gevolg van je dat leest, voor Allah subhanahu wa ja. taala? Wanneer je hebt gezondigd, is er nog hoop voor jou. Laat takna tu niet hopeloos van de genade van Allah als taala. Want wanneer je hopeloos bent geworden van de genade van Allah, dan ben je eigenlijk al helemaal verloren. Dus Allah is ar ar Al-Rakhim, hebt zonde begaan? Je gaat altijd nog terugkeren naar Allah subhanahu wa ta'ala. Want anders Allah subhanahu wa ta'ala niet heeten al wat degene Degene die vergeet, Hij moet toch iets hebben om mee te vergeven. En in een andere overlevering zegt de profeet. Als jullie niet zouden zondigen, zou Zal Allah jullie dan allemaal van deze aardbeelden wegvegen. En met een kalm komen. Met een schepsel komen die zal zondigen en vergeving vragen. En zondigen en vergeving vragen. Want Allah is de vergevende gezin dus. Een andere, een andere keer lees je de Koran en lees je dat Allah is rechtvaardig. Een andere keer lees je Allah is shabibul al iqaaf, strijden met strafrecht. Een andere keer lees je Allah is al hij ziet alles. Geen enkele uur is te dik, geen enkele afstand is te paard. Al-shami'a, hij hoort alles. Wat is dan het gevolg ervan wanneer je leest dat Allah of wa ta'ala zulke eigenschappen heeft? Wat is het gevolg daarvan? Wie kan mij helpen als je weet dat Allah alles ziet? Ik geef een voorbeeld. Stel, je bent iemand en je wordt een hele week lang gevolgd met de camera. En de hele wereld ziet wat je doet. Overal waar je gaat wordt je gevolgd met de camera. En je bent iemand die eigenlijk het goede voorbeeld moet geven. Hoe ga je leven? Elke stap die je neemt, kun je over nadenken. En zo ook, als je weet, Allah is ar raqib Allah is Shadid al -aqab. Allah is rechtvaardig Hij is waar in het straffen Met andere woorden, iemand die wil zondigen Iemand die zonde wil doen Zal twee maal nadenken Nee, drie maal nadenken Nee, tien maal nadenken Zal zie je Wanneer je kennis hebt gemaakt met Allah subhanahu wa Heeft dat gevolgen In jouw ibadah Heeft dat gevolgen in jouw gedrag heeft dat gevolgen in de manier hoe je ook omgaat met je medemens? En dat is ook islam. Islam betekent is de islam: je onderwerpen aan de wil van Allah subhanahu wa ta'ala. Bark Allahu liwana la wa' Ibrahim wa' la' inna' واصرف عنا آثامه التي لا معاد واجعل الحياة ضياء لنا من كل خوف واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات انك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الاخره حسنا وقنا عذاب النار Wa sallallahu ala mabina muhammadin wa Wa alhamdulillahi rabbil alameen. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillahi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh ما يحبه الله فهو المحتضم ما يؤمن فلا نتجد له ولا مرشد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلني وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا تقولوا حق تقاته.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 ويعطي لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فاز ناظيما فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وقال الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثات بدعه وكل بدعه دلاله اما بعد فاخبر بودس السستس للاسلام op deze gezegende nacht, gezegende avond van Ramadan, groet ik jullie allemaal met de groet van de Islam, de groet van Ahmad Zalma, waarvan in deze maand de poorten allemaal wijd open zijn, de groet van de bewoners van het paradijs. Het was ook de groet geweest van de profeten voor Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Het was de groet geweest. Van Ibrahim salam, Het was de groep geweest van alayhi salam. Het was ook de groep van Isa salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Broeders en in de islam, mij is gevraagd om een lezing te houden met artikel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 de lezing van vandaag zal ik onderverdelen in bepaalde onderdelen ik zal het eerst hebben over het doel van het vasten. heel kort het doel daarvan is het krijgen van takwa en hoe kunnen wij onze het takwa, als het, het godstreef vervolgens zal ik aan jullie voorstellen Allah subhanahu wa ta'ala en als basis tekst zal ik gebruiken Surah in iklaas, een Surah die jullie allemaal kennen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 Verplicht heeft gemaakt. Ay, Met andere woorden, het vasten is voor ons in deze maand verplicht. Dat is heel bijzonder. En vasten is ook een bijzondere eibadag, dames en in de islam. Als je kijkt naar andere eibadag in de islam, bijvoorbeeld bidden, het gebed, zie je dat je tijd moet maken en tijd moet offeren voor Allah subhanahu wa ta'ala. Kijk je bijvoorbeeld naar zakat dan zien dat je daar geld moet voor Allah op te halen om je bezitting te reinigen. Zakat betekent reinigen van je bezitting. Dus in de andere Aybada moet je iets weggeven. Maar bij het pasten is het juist iets anders. Ja? vasten is een ander soort Aybada waarbij je juist moet onthouden van iets. Je moet je onthouden van het halal is je onthouden van eten, drinken, seksuele gemeenschap. En alles wat het pasten zou kunnen breken vanaf de kader tot de zonsondergang. Dus zo zien dat eigenlijk het pasten een ander soort aybada is. Daarom heeft het pasten bij Allah subhanahu wa ta'ala een speciale betekenis en een speciale benoeming. Zo zegt Allah subhanahu wa ta'ala bijvoorbeeld, zo zegt de Profeet sallallahu wa bijvoorbeeld, dat degene die vier kabiri la kan van tien,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 Niet vastgesteld aan een getal. Dat wijst erop hoe belangrijk het is. En hoe bijzonder het vasten voor een moslim is, geachte zusters. Een andere bijzonderheid van de maand Ramadan is dat Allah daarin het fasten voor ons een roken heeft gemaakt. Ja, Buna al islam Allah. Islam bestaat uit vijf zuilen. En een van de vijf zuilen is het fasten tijdens de maand Ramadan. En een ander bijzonder is. So Tijdens de maand Ramadan, zoals so Rasul sallallahu wa sallam heeft gezegd, Khutihat Abu Abu Jannah, de deuren van het paradijs worden open opengegooid. En de deuren van de Jahannam, van de huid worden dichtgedaan, wat zoals die Shawateen. En de duivels worden vastgeketend door Allah subhanahu wa ta'ala. Dat is een an andere bijzonderheid. Een an andere bijzonderheid in de maand Ramadan is dat.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 En Koran en Ramadan, en Koran en Fasten, zijn twee onlosmakelijke dingen met elkaar. Want Rasulullah Koran in al De Koran en het Fasten zal voor jou pleiten op de dag des oordeels. Ja? Een pleiter is iemand die een goed woord zal doen bij de rechter. Stel iemand heeft een overtreding begaan hier, en die moet voor de rechter verschijnen.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 Hij heeft mij s'nachts zitten reciteren en hij heeft niet geslapen voor u. Mag ik dan voor hem pleiten? En het past hem van te zeggen, oh Allah, hij heeft altijd verlangens, altijd hajaars. En zijn ego heeft hij onderdrukt druk voor u, oh Allah, laat mij voor hem pleiten. Fayyashwahani. En dan zullen ze pleiten voor Allah. Zie daar, als er een maand is, broers en zusters, om dichterbij te komen bij Allah subhanahu dan is het deze maand. Als je na deze maand niet dichterbij komt bij Allah subhanahu dan weet ik niet waarin, waarin, wanneer dat kan gebeuren. Dus nogmaals, wat van de bijzonderheden van Ramadan die we allemaal kunnen plukken? Ja, het vasten. Het is een roeken. laila Qadr zit erin de Koran is nu de gezonde de deuren van het paradijs worden geopend en de deuren van de hel worden dichtgemaakt en de shahatoon worden vastgebonden en Rasul sallallahu alayhi wa sallam zegt ook man en wahti sada ma wa ma ook een andere bijzonderheid van de maand Ramadan: degene die tijdens de maand Ramadan vast aanwille uit geloof voor Allah subhanahu wa ta'ala En hulpende, ichtitaten hopende op zijn beloning Allah subhanahu wa ta'ala Zal hem of haar van al zijn of haar zonde vergeven Met andere woorden ja, Ramadan is een grote vele voor ons Waar wij Allah subhanahu wa ta'ala Dankbaar voor moeten zijn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 En de sahabat, de metgevallen van de profeet... ...sallallahu alaihi wa sallam... ...maar die waren gewoon om zes maanden voor ramadan... Allah laten smeken. O Allah, laat me alsjeblieft ramadan meemaken. Alles is, al is het nog voor dit keer. Wij kunnen Allah subhanahu wa ta'ala... ...niet genoeg dankbaar zijn... ...dat hij ons... ...ramadan heeft gegeven. graag en zijn zusters in de islam. En ramadan kan je doen als een soort spirituele school... ...die je elf jaar kan meemaken helaas ja, vele mensen die aan het eind van de maand deze school niet met los eh, kunnen afleggen ja, die, die niet zijn geslaagd voor de ramadan, maar alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala laat ramadan elk jaar terugkeren zodat de grote school altijd opnieuw zal kunnen doen ja, en de doel van de ramadan is het krijgen van taqwa Allah subhanahu wa ta'ala zegt la'allakom katsakwa dat is niet eigenlijk alleen het doel van het vasten, dat is eigenlijk ook het doel van ons leven zacht en zusters het doel van ons leven is krijgen van taqwa. En Allah subhanahu wa ta'ala heeft gezegd ja ayyuhalladina amanu haqqa O jullie die gelopen praise Allah zoals so hij geprezen dient te worden wa la tamu illa wa antum muslimoon en sterf niet dat je het onderworpen aan Allah subhanahu wa ta'ala. Muslimen betekent, ja, moslims. En een moslim is iemand die zich heeft onderworpen aan de wil van Allah subhanahu wa ta'ala. Dus, het krijgen van zakwa, hotfrees. Is een belangrijke doel van deze Ramadan, de kachelboes en zusters van de islam. En om taqwa aan Allah subhanahu wa ta te wa ta'ala te tonen zoals hij dat eigenlijk verdient, dat kunnen wij eigenlijk niet. Want Allah zegt, ja, en jullie die naar Aman het takoe Allah, jullie die geloven, vrees Allah zoals hij geprezen moet worden. Maar, vrezen wij daadwerkelijk Allah zoals hij geprezen moet worden, kachelboes en zusters van de islam? Eigenlijk zal dat betekenen Wij moeten hem prezen zoals hij geprezen moet worden Dat zal betekenen Dat wij Allah altijd gehoorzaam moeten zijn En dat we nooit ongehoorzaam aan Allah wa moeten zijn Dat betekent zagwa Het zal betekenen Dat wij Allah subhanahu wa altijd zouden blijven gedenken en nooit Allah Subhanahu wa Ta'ala zouden vergeten. Het zou betekenen, Chakkat echt het wat zou betekenen, dat we Allah Subhanahu wa Ta'ala altijd dankbaar zouden moeten zijn en nooit ondankbaar zouden zijn. En het zou betekenen, Chakkat niet, dat we Allah Subhanahu wa Ta'ala altijd een baard daarvoor zou moeten doen. Wie van ons kan zeggen dat ik dat altijd doe, zachter en zuster? Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam vertelt over de doel van het bestaan van engelen, de malaikas. En hij zegt sallallahu alaihi wa sallam, er is geen handwente in de hemelen, behalve dat er engelen zijn die de voor Allah sallallahu wa sallam doen, die Allah sallallahu wa sallam prijzen, en die de dikker aan Allah sallallahu alayhi wa sallam doen, en die Allah sallallahu alayhi wa sallam 1 maal 24 uur 20 dagen lang in de week het hele jaar door Allah blijft prijzen Mala'aika zijn zodanig geschapen broers en zusters dat ze enkel en alleen Allah subhanahu wa ta'ala voor doen. en dat zullen ze altijd blijven doen tot de dag dat aan de horen van worden geblazen om aan te kondigen dat de dag des oordeels, de Yama qiyamah nadert en zie de reactie van de engelen de engelen ja, die de aan het behalve en wanneer straks zal worden geblazen op de horen zullen ze zeggen oh Allah we hebben u niet aan beden zoals u dat verdient subhanallah subhanallah de engelen kunnen zeggen we hebben u niet aan beden zoals u dat verdient als broers en zusters de engelen hun bestaan helemaal bestaat uit toewijzing aan Allah. Ik baande voor Allah, we gaan wat halen. Allah buigen en prijzen, et Vanaf het moment dat ze zijn geschapen. Ziet met ons. Ziet dan wij Gaan doen, z'n zusters in de islam. Vanaf het moment dat zij gecreëerd zijn, doen ze niks anders. En eigenlijk, die leven duizenden jaren. Duizenden en duizenden jaren. En de mens, hoe lang leeft de mens maximaal? Tachtig jaar. Met een beetje geluk misschien 90 jaar. Met een beetje geluk misschien 100 jaar. En van die 100 jaar. Hoe ja. beden jullie aan aibada. Vraag de, de satsen in de islam. Wij aanbidden Allah subhanahu wa ta'ala. Niet zoals hij eigenlijk aanbidden moet worden. Wij geven Allah. De iqtakollaha haqqa tukati. De taqwa zoals hij dat eigenlijk verdient. Eigenlijk geven hij dat niet. Werkelijk. En Allah Subhanahu wa Ta'ala, ga broeders en zusters. Broeders en zusters in de Islam, heeft de Profeet sallallahu alayhi wa sallam niet gezegd, als niet geleerd, bijvoorbeeld, na de, de salaam, als we hadden gebeden, zeggen je Assalamu alaikum, Assalamu alaikum, wat is het eerste wat je zegt na de assalam? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, of niet? Volgens de sondag van Allah s.a.w. Eerste wat ze zeggen, assalamu alaikum, assalamu alaikum, is astagfirullah. Heb je daar met een zonde begaan? Nee. Je hebt met ibadah gedaan. Waarom doe dan de astagfirullah na een Aybada? Omdat we onze Aybada niet hebben verricht zoals het moet. Tijdens het gebed hebben we al nadenken over de wedstrijd die gisteren was gespeeld. Tijdens het gebed zitten we na te denken wat we morgen kunnen eten. Tijdens het gebed zitten we na te denken. O, oh, toen ik het huis was, heb ik het licht niet uitgedaan. Tijdens het gebed denk je van alles en nog wat. En de profeten Allah, ala wassallam, had Bepaalde van mijn, mensen van mij oma, Die gaan het gebed binnen en die krijgen 60%. Bepaalde krijgen 50%. Bepaalde krijgen 40%. En gaat gaan zomaar door. Daarom. Ja, eyyuhal, ladzina, amanu, haqqa, o, jullie die geloven, vrees Allah zoals Hij dat werkelijk verdient. Dat kunnen wij eigenlijk niet, katholieke zusters. Heeft de Profeet als, als geleerd Allah, help me in en de om u dankbaar te zijn. Help mij om mij in mijn eidade, ik isaan in mijn eidade te kunnen krijgen. Verder, een voorbeeld van een profeet. Dawood alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala zegt dat hij een dankbare dienaar was. Adam Shakur En Dawood alayhi salam, die heeft een keer gezegd: Oh Allah, hoe kan ik u dankbaar zijn als het feit.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 vrees voor Allah subhanahu wa ta'ala kunnen krijgen maar wie doen wij wij kunnen Allah niet aanbieden zoals hij eigenlijk aanbieden moet worden wij kunnen Allah subhanahu wa ta'ala niet dankbaar zijn zoals hij eigenlijk dat verdient wij kunnen Allah subhanahu wa ta'ala niet liefhebben, zoals hij eigenlijk dat verdient in al onze behandelingen schieten wij eigenlijk tekort graag te in de islam maar alhamdulillah er is hoop Er is hoop voor degenen die tenminste proberen Om Allah subhanahu wa ta'ala te behagen Om de rubah van Allah subhanahu wa ta'ala te krijgen En Allah subhanahu wa ta'ala is rachim Baromhartig Genadevol Allah subhanahu wa ta'ala is zo rachim Dat met de weinige ra'ibade die wij doen en met de weinige ideeën die we zo snel doen, Allah toch nog kan van ons accepteren. Ja, ik stap eens ergens anders in een lezing te geven en ik vroeg aan het publiek: Als iemand bijvoorbeeld haast heeft, hoe snel kan zo'n persoon ze laten buffer doen? Ik hoorde in de tijd drie minuten. Ja, misschien dat als een beetje eh, luim doe, zeven minuten, acht minuten. En als je alle tijd gebedeert bij elkaar van optellen. en zusters. Hoeveel minuten heb je dan eigenlijk binnen de 24 uur. Aan Allah subhanahu wa ta'ala gegeven. Heel weinig. En Allah subhanahu wa ta'ala zegt. Wama kolla kujinna wa'ins. in niya abudol. En ik heb de djinn en de mens geschapen Slechts aan mij te aanbidden. En. Ja dus. De weinige die wij doen. Als het onder bepaalde voorwaarde gebeurt zal Allah subhanahu wa ta'ala van ons accepteren de eerste voorwaarde wil je dat Allah van ons accepteert is de ja, elke ibadah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 Vanwege de intentie die je daarachter hebt. Maakt niet uit of het een grote handeling is of een kleine handeling is. Dus de eerste voorwaarde is de intentie. De tweede voorwaarde, het Franciscus, is dat het gebeurt volgens de sunnah van de profeet Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Want Rasul sallallahu Allah subhanahu wa ta'ala, wa wa neem het, en wat de sallallahu alaihi wa alaihi sallam jullie iets verboden heeft ja, ga je dat vanaf dus wij kunnen niet met engelen 1 in de boek in de doen ja, maar met de weinige die wij doen als de mia juist is als het volgens de silla van de rastoon van alaihi wa is dan is dat inshallah genoeg dat Allah subhanahu wa Taala van ons zal accepteren mijn zusters, de eerste les die we moeten leren tijdens de maand Ramadan is dat wij onze taqwa voor Allah, Subhanahu wa Ta'ala moeten vernederen. Een vraag die ik vaker hoor is, hoe kan ik mijn taqwa nou vernederen? Nu vullen wij dat we in de maand Ramadan zijn en we vullen ook dat eigenlijk onze moet toenemen. Maar de vraag is, hoe nee. We komen naar de moskee, we gaan naar de, de Tarawis. Bij wij vasten en dergelijke, maar hoe kunnen wij onze taqwa voor Allah we gaan naar wat te halen te En veel mensen die dat niet weten, en veel mensen die dat ook aan zichzelf afvragen, dat is als ze in de slaan. En ze kunnen een hele wegen, het reciteren van de Koran door te vasten, de maand Ramadan dat is een grote factor om jouw taqwa te vermoederen. Maar het zou... We aan jullie een advies geven Hoe wij in de maand ramadan Onze takwa Voor Allah subhanahu wa ta'ala Kunnen en de ja? methode Als wij die toepassen ja? Zoals ook de salaf salaf Degenen voor ons die dat hebben gedaan En zoals ook de ulema's Voor ons hebben gedaan Als wij die methode toepassen Dat is dus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 alles er maar weinig, 10 minuten, 20 minuten, als je kan, meer en meer en beter natuurlijk dat je eventjes terugtrekt. Want Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, voordat hij profeet was, heeft zich teruggetrokken in de God. Soms wekenlang, soms maandenlang. En het enige wat wij moeten doen, hoe weinig ook, om ons dagelijks eventjes terug te, te trekken. Ja? Om onze takwa daardoor te vermeerderen. En wat doe je dan in die periode, in die 10 minuten of 20 minuten? Nou, op de eerste plaats praat je tegen Allah subhanahu wa Ta'ala. Je hebt de ruil en tijd voor alle zonden die je hebt begaan. Doe het allemaal in die 10 minuten. Ja? Ga extra gebeden doen, extra kurata voor Allah's wa in die 10 minuten per dag. Ga zikker doen voor Allah Baha'ana wa Ta'ala, gedenk hoe machtig hij is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 te vermeerderen dus belangrijk is continuïteit belangrijk is consistentie belangrijk is dat je het terug hebt en belangrijk is dat je eventjes niet laat storen gedurende deze 10 minuten of 20 minuten en gaat zo maar door hier en zusters ramadan en gebed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 deze maat is de kans om kennis te maken met Allah, Subhanahu wa Ta'ala, om je imam op te fijzen. Want Allah, Subhanahu wa Ta'ala zegt in the Quran, idha wa idha آyatuhum, hum imana. de Koran, in de الذين de ذكر الله Duke wa hoor Allah, hij alayhim in de Kulamahum, hij wijst de gelovigen zijn degenen wanneer ze de Allah. En de tarten van Allah, wat gaan hun harten sidderen. Krijgen ze meer takwa. Gaan ze Allah meer prezen. Gaan ze Allah meer naar verleiden. En ieder tuneert hun ayatu, En hun imanen gaan daardoor toenemen. Zo zie je, gaat u zusters, dat wanneer we Allah begaan elkaar benaderen, dat dat in elk geval een effect moet hebben in onze harten. Rasulullah sallallahu alaihi wa zegt dat wa geloof alaihi wa uit alaihi wa Salam en nog meer onderdelen. wa van geloof wa de shahada: wa Salam wa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 En de beste en de hoogste vorm van iman is natuurlijk de shahada. En dat is ook de sleutel van de islam. En Allah wa zegt ook in de Koran zijn er meer dan, meer dan 9 en 90 namen van Allah wa die wij kunnen gebruiken om hen mee aan te roepen. Ja Allah ta'ala zegt bijvoorbeeld Zwaanillahi l-asmaa l-fusna gad'u en aan Allah de, de meest mooie namen. De meest perfecte namen. Wat moet je dan doen met die namen? Fadwaouhu biha. Als ware Allah, we zeggen hiermee. Ik heb zulke mooie namen. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Kuddus, Al-Salaam, Al-Mu'min, al Al-Aziz. Al al al al al de 99 mooie namen van Allah, die hebben een functie, grachten, broers en in de islam. Het is niet van Allah zulke mooie namen heeft. En in mijn eigen gezicht wa maar over de 99 namen, in mijn eigen gezicht is het Atan Watisona Isman. La, la, la, la, la, jannah la, la, la, la, la, la, la, la, de la, la, la, la, la, la, la, la, en dan la, ik op de muur, mooi ook gekocht bij de zwarte markt of ooit gehad van papa of mama die ooit in van de hart is gekomen maar het is mooi, het was mooi bij je interieur het is niks anders dan decoratie maar ken je al deze namen en gebruik je elke naam van Allah subhanahu wa ta'ala om je doa mee te doen dan heb je eigenlijk je doel bereikt. en een van de doelen van de Koran is dat Allah Subhanahu wa Ta'ala over zichzelf vertelt. De hele Koran, de missie van elke profeet is om um, over Allah Subhanahu wa Ta'ala te vertellen. En dat was ook de missie van Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Toen de profeet Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam in Mecca was, was hij een vraagbaard voor de mushrikoer, voor de polytheisten. En in Mecca, in de Jaminië,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 en toen Muhammad Sallallahu Alaihi kwam, om de hij om het niet meer te waren de de Mecca en toen hij het niet meer kon, en toen hij het niet meer kon, en toen te het niet meer en zo so kwam er niet een delegatie en Rasulullah en ze toen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 of ja, bepaalde materie van goud Of van zilver. Als ja, jouw goud dat werk niet eens wat het aanzien Hoe meer hij bloot En bleek, ja, Hoe beter het was Dus daarom de Mohammed En verkeerde Mohammed Oh Mohammed, Mohammed niet is jouw goud Is je van goud, is je van hout, Van zilver, van boos Van welke materiaal is jou ook opgebouwd Hoe sterk is jouw rap. Hoe machtig is jouw kan wij je meenemen als je op reis gaat? Want ze hadden ook goden, die ze meenamen op reis. Ze so hadden, gaat het de in de Danië, dat ze verschillende goden hadden. Ja? Dus wat is dat nou voor een god? Wij hebben goden van aardien zeggen ze tegen Mohammed, toen Allah, wa sallam Allah, Allah, daarover Allah, gevraagd, wat Allah, Allah, want hij heeft zijn rap ook natuurlijk nog nooit gezien. De enige manier hoe hij met zijn rat in contact was. Was met Jibril alai salam. Hij bleef En hij kon zijn antwoord geven. En hij zei. Sallallahu alaihi wa sallam. Ik was op de richt. Van hem. Waarover jullie vragen. Hij zal vertellen wie, jullie, wie hij is. En toen is Allah subhanahu wa ta'ala de volgende van de via geopendat via Jibreel waarin Allah subhanahu wa ta'ala zegt oh, on zegt al muhammad zeg aan de politici zeg aan hen die ik ben Zeg, Allah hij is Allah hij is één. Allah is samad hij is eer hij is alleen staan. hij is sokaal onafhankelijk. hij baart niet hij krijgt geen kinderen nog is God een kind van iemand anders. Waarom lekkullah nu kufu wan ahad? En niemand is, is gelijk in welk opzicht dan ook aan Allah subhanahu wa ta'ala. Een hele korte soera, maar een hele belangrijke soera, gachte professor. Deze sura in een sleutelpositie binnen de islam, gachte professor deze sura vertelt het over halal en haram vertelt het over sharia vertelt het over salaat en zakat het vertelt enkel en alleen over Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala staat te stellen aan ons in deze sura. en daarom is deze sura een belangrijke positie binnen de islam deze sura is gelijk aan een derde deel van de koran zegt sallallahu alayhi wa sallam het gaat enkel en alleen over Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'adam al-ayyah quran Wat is de geweldigste ayah in de Qur'an, dames en sisters. Weet iemand dat? Aayyat al Kursi. A'adam al-ayyah. Allahum la ilaha illa wa al wa alhamdulillah wa alhamdulillah wa alhamdulillah wa wa wa wa dit is de geweldigste aai in de Koran En deze aai gaat niet over halal gaat niet over haram, gaat niet over hajj Het gaat niet over salat Over wie gaat deze aai? Allah Het gaat over Allah Zo zie je bepaalde ayas En bepaalde soeres Die over Allah gaat Zijn de geweldigste soeren en de geweldigste ayas. Niet dat ik zeg dat de andere ayas waardeloos zijn Nu, tuurlijk niet De andere ayas zijn ook belangrijk maar ayah betreffende tawhid, betreffende monotheïsme, betreffende Allah subhanahu wa ta'ala, heeft de grootste waarde van allemaal. We gaan nu even te kijken naar deze surah van Ikhlaas. Allah zegt, Allah kun huwa Allahu achat. Allah begint met zichzelf, hij is één. Hij is niet uit de 360 goden van de Kaaba. Hij wijst niet op al die andere goden die je daar hebt. Hij is één. Allah heeft Samad Wat betekent Samad? Samad betekent De tweede mededeling ja. Dus de eerste mededeling is Allah al Die redt een aantal op de shirk Ja, ahad is het tegenovergestelde van gesloten shirk En de tweede mededeling is Allah heeft Samad Hij is zichzelf voldoende Als Samad betekent ja. Allah heeft Eigenlijk hier niet nodig Ja al van de wij out van de hele wereld Van de eerste mens Van de laatste mens Alle mannen en alle vrouwen Allemaal de, de geweldigste De vreemdste Moet pakken zijn Gaat prezen van allemaal Dan valt dat niet eens één een grammetje In de koninkrijk van Allah Subhanahu wa ta'ala toevoegen Dat betekent Allah sommat. Hij is totaal onafhankelijk van jullie En van ons allemaal en uit de hele wereld van begin tot eind, alle mannen en alle vrouwen van de djin, van de khanateen allemaal dat de grootste zijn, de grootste uh, uh, zijn, de grootste uh, uh, gewelddadigers zijn misdadigers allemaal hadden en allemaal hadden ze shirt doen dan mag zou dat niet één grammetje in de koninkrijk van Allah subhanahu wa ta'ala kunnen verwijderen, dat betekent Allah ons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 Daarna komen mensen bij elkaar, gaan ze goud ze bij elkaar verzamelen en dan gaan ze smelten en maken ze het tot een god. En daarna is die god er. En in tijden van economische uh, uh, recessie en in, in economische uh, achteruitgang, gaan ze hun god smelten en die goud wordt verkopen. Hun eigen goud gaan ze verkopen. Maar Allah subhanahu wa ta'ala is assamad. Allah is samad, hij is eeuwig. Dat is niet het geval met Allah subhanahu wa ta'ala. En een tegenstelling dat jullie 360 goden. Ja? Dus de eerste mededeling is Allah wa De tweede mededeling is Allah die samad. Ja? Hij is altijd aan bestaan. Hij heeft geen enkele droom buiten zichzelf nodig om, om te kunnen bestaan. Ja? Dus nu dat het dus Allah is samad betekent. Hij is zichzelf genoeg. Hij is erg voortdurend. Ja? Kunlu man alayha faan wa yabu kawaju rabbi. Zo zalali wal ikram. Alles in deze dunya zal voorbij gaan. Zal ook eens ophouden met bestaan. En er is maar één ding dat overeind zal blijven. En dat is Allah subhanahu wa ta'ala. Dat betekent Allah samaat. Wat is de daar in mede? Lern je niet waarin Allah is dit. Het kind van een andere God. Allah heeft ook geen kinderen Met andere woorden Allah subhanahu wa ta'ala heeft geen erp nodig En Allah subhanahu wa ta'ala is niet een erp van iemand anders Want in de jahelieën heb je ook zo Die 360 goden rondom de kaaba Je hebt mannelijke goden en vrouwelijke goden En wanneer een mannelijke god een vrouwelijke god ziet Worden ze vernietigd. Dan gaat u kinderen maken dan kunnen we op bepaalde mannelijke goden en kratten van ook kinderen En deze goddelijke kinderen die gaan dan ergens op handen Vaders en moeders En daarom ook het antwoord van Allah subhanahu wa ta'ala yeah, yeah, Mijn God Ouh Mohammed zegt Jouw God is niet zoals abu goden Die heeft geen kinderen zoals abu goden ja, Dus zie je daar dat Allah subhanahu wa ta'ala Geeft een passend antwoord aan de mensen in de jahiliya hoe zij Allah subhanahu wa taal, zich moeten voorstellen, graag van zijn ja. En wat is de vierde mededeling? En niets en niemand is hen in enig opzicht gelijk. Niemand lijkt op hen. En tegenstrijdig dat die honderden Goden die ze daar hebben, ja, soms twee identieke Goden. Ja. Maar Allah is lief. Hoe jij je Allah ook voorstelt Allah is mooier dan dat. En Allah. En Allah, subhanahu wa taala, nee. is het voorbeeld dat de aarde leeft. Hij is de allukselende, hij is de allukselende, hij is de allukselende, hij is de allukselende, is de allukselende, hij is de is de al hij is is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 als ik mag hem wel, Als ik hem niet mag, dan Of ga ik hem bezoeken. Wil ik echt dicht bij hem komen, wil ik graag terug met hem zijn. Nu Allah, waan Allah, zich aan oogje voor het kiezen van de moet dat natuurlijk ook gevolgen in ons hebben. Want maar vertelt Allah wat Allah, dat voor zichzelf, of onze ons geloof in Hem zullen toenemen en wanneer onze iman in Allah subhanahu wa taala toegenomen, met name in deze maand Ramadan, moet onze liefde voor Allah subhanahu wa taala moet onze vreemd voor Allah subhanahu wa taala moet onze hoop voor Allah subhanahu wa taala ons vertrouwen, onze tawakkal voor Allah subhanahu wa taala Het als gevolg dat wanneer wij Hem aanbieden dan voel je de halawa iman dan voel je de zoetheid van het geloof graag de broers en Islam. in de islam is dus. het doel van de naam van Allah subhanahu wa ta'ala is dus Allah subhanahu wa ta'ala daarmee aanroepen. en als laatste wil ik dat misschien met enkele voorbeelden aanhalen elke naam van Allah vereist een bepaalde houding wanneer je de Koran leest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 Als zout en water gaat oplossen Want er is iemand altijd die machtiger is dan jou Men en koning de koning dus Je zult zien Als je dat leest Heeft dat een gevolg in jouw gedrag Dat jou een goede moslim wordt Een nederige moslim wordt En dat je geen moslim wordt die moet akadder Die hoogmoedig is Want Allah is hoger dan jou En andere keer leest u de Koran En de Koran. Kijken dat Allah volmaakt is je kunt dat Allah schoonste is en de mooiste is die er bestaat wat is het gevolg daarvan wanneer je dat leest over Allah het gevolg daarvan is dat je meer naar Allah kan verlangen mensen houden van meer dingen wanneer je een mooie auto ziet wil je die graag hebben een mooie huis wil je die graag hebben en noem maar op maar is er iets mooier dan Allah nee met andere woorden wanneer je de Koran leest en je neemt deze mooie sifa Deze mooie attributen van Allah subhanahu wa ta'ala Met zo verlangen voor Allah subhanahu wa ta'ala Wees toenemen Gatom zijn soestjes in de islam Een andere keer is je Hij is al-Rahman Hij is Qadil al-Tawdah Hij is al-Gafoor Hij is de Barmhartige Hij is degene die de Tawdah accepteert van zijn zin Hij is ar Rahim wat is het gevolg wanneer je dat leest voor Allah subhanahu wa ta'ala wanneer je hebt gezondigd is er nog hoop voor jou la taknatu in rahmatil ja weet niet hopeloos van de genade van Allah subhanahu wa ta'ala want wanneer je be hopeloos bent geworden van de genade van Allah dan ben je eigenlijk al helemaal verloren dus Allah is al rahman al rahim al heb je zonder begonnen gaan altijd nog terugkeren naar Allah subhanahu wa ta'ala want anders zou Allah subhanahu wa ta'ala niet heten al wapu degene die vergeet, hij moet toch iets hebben om mee te vergeven en in een andere overlevering zegt de profeet als jullie niet zouden zondigen zou Allah jullie dan allemaal van deze aardwoden wegvegen en met een kalm komen, met een schepsel komen die zou zondigen en vergeving vragen en zondigen en vergeving vragen, want Allah is de vergevend gezinde. Dus.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 heeft dat gevolgen in de manier hoe je ook omgaat met je medemens? En dat is ook islam. Islam betekent: is het islam je onderwerpen on aan de wil van Allah subhanahu wa ta'ala? Barakallahu li wa lakum te al-Quran al ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر حكيم اقول قولي هذا واستغفروه انه الغفور الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي لامعنا واجعل الحياه زياده لنا من كل خوف واجعل الله راحه لنا من كل شر اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تقتلنا وترحمنا فنكوننا من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وفي نادة النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى إجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته